Zo is met jou, hauteur aan de gesloten Dit is de toestand die we de staan Marcel, Marcel Wijnsteken, dit is dus Trans X, Living on Video. En dat betekent dat je bij de toestand in de dans bent aanbeland. Op Radio Rijmond. Ik vind het steeds leuker worden. Vind ik hè, dus ik vind het echt steeds leuker worden. Um, had ik al gezegd dat we nieuwe cd-spelers hadden? Ja, had ik al verteld. Tweede Marcel. Wat uh, heb je deze week allemaal voor ons bedacht dan in de uitzending? Wij hebben uh, Joost van Bellen in de uitzending. Oh, en van man, meubelstukken? Van meubelstukken, ja. ja. De man gaat al jarenlang ja. mee en uh, die jubileert uh, aanstaande zaterdag met zijn meubelstukken... en geeft een festival en daar gaan we van alles over vragen. Okay. Ook uh, vindt aanstaande zaterdag het uh, Club Cruise evenement plaats. En uh, daar gaan we ook een, uh, de organisatie in de uitzending. Club Cruise is uh, voor heel weinig geld alle clubs naar binnen? In een, en dan... Je verzelf plaatsen van limousine, of ter limousine, limousine. van club naar club. Oké, okay. Leon Brouwer, what's up met jou vandaag? We gaan bellen met uh, Pioneer, die uh, brengen binnenkort een uh, nieuwe mixer op de markt. Verder uh, heb ik uh, natuurlijk weer een aantal leuke uh, dingen gevonden. De wooferang bijvoorbeeld, Sorry. boomerang voor je hond. Oké, okay. Je gooi je je hond weg. Ja, uh, een cassette dek met USB voor old school, een kussen met gaten voor geluid. En natuurlijk de partyagenda. Oké, okay, nou, normaal gesproken hebben we bij de Toestand in de Dans ook altijd uh, een vriend Ron Stuts in de uitzending. Maar die is aan het vakantie vieren in het mooie Zeelandia. Ik dan typisch zo'n plaatje waarvan ik me dan de hele dag loop af te vragen Waarom draait niet iedereen deze plaat Dat begrijp ik dan gewoon niet Het is toch een soort van ontzettend goede crossover BSM Not another love song BSM Not another love song Tegenover me zit iemand heel gek te kijken naar een apparaat Wat heb je gesloopt Leon? Een temperatuurmeter? Te gek Knap we hebben het al vaker over gehad, maar dit is ook echt zo'n maastunnelplaat, vind ik dan echt hè? Vind ik dan echt? Ik, ik zou heel de dag rondjes kunnen rijden. Met deze plaat knetterhard aan, maar dat kan in mijn auto helemaal niet. Ik heb helemaal niet zo'n sound system. maar dan heel hard door de maastunnel heen uh, rossen. Uh, Massa wijnzakken zitten te gebaren. Wat is er aan de hand? Je hebt moeten aan de telefoon. Ik zou die andere tunnel passen. Pakken. Welke andere tunnel? Uh, hoe heet het? Hoe is dat ding nou? Ook weer? Kijk, ik kom, kom er niet op kan er ook niks mee. Nou, ik uh, ga je gewoon. Uh, je hebt iemand aan <laughs> de telefoon hangen. 50 uh, kilometerlimiet, Ronald. Maar ja. goed, uh, ik heb uh, Mariska Koftenza aan de lijn hangen en zij uh, weet alles en de organisatie. Zij is van de Club, de Club Cruise. Cruise. Ja, ja, dat weet ik. Hallo, ja. hallo, hallo, hallo, Mariska. Hallo. Hey, avond. goedenavond. Um, hiermee houdt mijn taak ook gelijk op voor dit onderwerp, want ik <laughs> geef je gelijk even over aan Marcel Wijnstekers. Ja. Riska, ik, ik, uh, ik kwam binnen en uh, ik heb, we moeten iets doen met de clubcruise. En uh, allemaal vragen en gezichten. Ja, maar wat gaat er nou precies gebeuren? En ik denk, nou, daarvoor hebben we, daar hebben we jou. Leg het maar eens uit. Wat gaan we doen aanstaande zaterdag hier in Rotterdam? Ja, aanstaande zaterdag uh, kan uh, oh? ook weer het uh, tot uh, alle clubs verzocht worden in Rotterdam. Zeg maar het begin van het culturele seizoen. En alle clubs hebben deze avond speciale programmering neergezet en uh, samengebundeld. En daarom kan iedereen met één ticket deze avond uh, alle clubs bezoeken. En dan worden die bezoekers ook van club naar club vervoerd met speciaal, uh, speciaal vervoer. Een uh, limousine of een, uh, of een hummer heb ik maar laten vertellen. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Die avond uh, zetten wij je vervoersmiddel in om de clubcruise helemaal compleet te maken. En je laat het cruisen cruise naar de verschillende clubs. Dus zo zijn inderdaad trucks en felotapsjes, maar ook limo's en nummers te vinden in Rotterdam. Hoeveel vervoersmiddelen zijn er? Want ik heb me vorig jaar een ongeluk gezocht. <laughs> nou, we hebben echt ingezet Er zijn dit jaar 40 vervoersmiddelen te vinden. Oh, nou dat, wordt, uh, dat komt wel goed dan. Maar jij zei net uh, tegen mij alle clubs doen mee. Um, waarom doen Thalia Lounge, Club IMAX, Club Waas, De Loft, NV Opslag en waar roeg dan niet mee? Terwijl zij vorig jaar wel meededen. Ja, nou ja, sommige clubs hebben er zelf gekozen om nu mee te doen. En uh, een heleboel clubs die zijn niet open. maar sommige clubs zijn ook geen club meer. Ik noemen wat clubs op het bestelijk ander terrein. Nou, die zijn geen club meer, jammer genoeg. Ja. En we hebben weer wat nieuwe clubs erbij. En uh, zoals je ook misschien al hebt gemerkt, hebben we minder clubs. Zodat we meer aandacht kunnen besteden aan mindere clubs. Dus aan 15 clubs in plaats van aan 20 clubs. Ja, en als ik dan een polsbandje koop van te waarde van 15 euro, ben ik ervan verzekerd dat ik elke club binnenkom. Twee jaar geleden stond ik. Okay. Twee jaar geleden stond ik voor Club Vibes. En toen scheen het te vol te zijn, maar de betalende bezoeker kwam wel gewoon binnen. Terwijl ik met mijn polsbandje buiten moest staan. Oké, okay, nou, twee jaar geleden was het begin van de clubcruise. Dat doen we nu voor het derde jaar. Het eerste jaar zit ik de pilot, dat hebben we van geleerd. Het tweede jaar kwam alleen maar beter gaan. En het derde jaar wordt het allerbeste editie. Dus oftewel iedereen uh, moet gaan komen. Iedereen moet komen. Oh, weten. Niet, niet onbelangrijk. Waar uh, kun je je kaartje kopen? Of je polsbandje? Ja, je kan je kaartje nog nu in de voorverkoop kopen bij de ticketservice en bij het uitbureau. Ja. En op de avond zelf kan je bij elke club een kaartje kopen. Maar we hebben vooral bij Of we aan de kruiskade een kassenunit staan om heel snel kaartjes te kopen. En dan kunnen mensen met instappen bij een vervoersmiddel. Oké. Okay. Nou Mariska. Uh, ja. uh, waar komt deze productie vandaan? Wie maakt het mogelijk? Nou, we hebben mede mogelijk gemaakt Rotterdam Festival en Rotterdam Marketing. En Rotterdam Festival omdat we in september Rotterdam organiseren. En zoals ik net al zei, ook clubs gaan weer beginnen in september. Omdat we toch meer of meer een zomerstop hebben gehad. En daarom uh, extra willen op de willen gaan draaien. En uh, we maken het mogelijk dat wij uh, deze avond kunnen organiseren. Oké, okay, nou dan hoop ik dat ik meteen ook alle vragen heb beantwoord van mijn uh, waardige collega's. Ik ben een waardige collega. Mariska, uh, dankjewel en uh, heel veel plezier uh, zaterdag. Ja, kom. Hey, ik weet niet wat je vroeg, maar dat gaan we doen. <laughs> ik zal met jullie nog kijken. Oh, uh, nee, ik uh, persoonlijk kan niet, want ik ben niet uh, in uh, ik ben gewoon niet in het land. Maar uh, Marcel Wijnstekers. Ik ben erbij. En Leon Brouwer? Uh, Leon is er niet bij, Leon moet ook gewoon werken, sorry. Oh. Maar Masso komt ja, er en... Je kan Masso niet missen. Hey, dankjewel voor je input en veel succes. En we bellen je volgende week even terug om naar je meest memorabele momenten te vragen van deze week. moet je zeker doen. Oké, okay, noem we dan. Dankjewel Marissa. Dankjewel. Tot Dag. week. Goedenavond. dankjewel. Doei. Ik, ik, ik overvallen hem ook zo. Nico. Je bent erbij Leon? Jazeker. Jij ben, uh, afgelopen weekend naar uh... Dennis Ferrer geweest. Dat is jouw held hè? Dat is zeker mijn held. En nog dus, steeds. Ja, jij komt hier net binnen met een met een cd'tje en je zegt, hij was helemaal te gek en toen draaide hij dit en toen draaide die dat. En dat, dat was dus dit. Barbara Tucker. Eigenlijk draait hij deep en zijt, maar dit is ook een hele goede plaat. Oh, nee, maar, nee, wat, jij, wat, wat jij wil. Kijk, ik ben daar zo makkelijk in. Gaan we gewoon dit. Ja, die dit doe je, dia. Ja. Kijk, jongen, je gaat met mij alle kant op, weet je. Het is echt improvisatieradio all the motherfucking way. Wat is er zo fantastisch aan Dennis Forever jou? Sowieso uh, alle soul die uh, iedere plaat die jij opzet uh, is house met echt een vette soul erin. Dus eigenlijk uh, zwarte dansmuziek. En uh, ja, strakke mixen. Waar ook, was het? Waar was het? Het was in bij, uh, in, Weij, in uh, Scheveningen. De, de, de, de, strand, de strandprijswinnaar van de nieuwe revue van dit jaar. Klopt. Het was ja. iets minder druk dan normaal, maar dat was wel lekker, want dan kon je dus ook gewoon bewegen. Ja. En gewoon drinken gaan halen. En wat hij, hij doet is uh, een stukje van een plaat waardoor je mensen die de plaat in ieder geval van hem kennen denken van hé, hey, nu gaat hij die plaat draaien. Maar dan, niet. maar dan draait hij bijvoorbeeld deep inside daarna. En dan pas vijf minuten later maakt hij die andere plaat af. En dat vond ik wel.. Uh, Super te gek. En ook Tracy K. die live aan het zingen was met uh, een nieuw nummer en uh, haar, uh, haar hit uh, The Cure and the Cause. Oké, okay. ik uh, draai gewoon even een uh, old school plaatje. Lekker! En we hebben gelijk weer iemand aan de telefoon. Dit was overigens een plaat van Dennis Ferrer. Dus de held van Leon Brouwer. Die dus afgelopen weekend in Beach Club bij te beluisteren was. En dat was een vette set. Maar gelijk even door naar het nieuws van vandaag. Aan de telefoon heb ik Jeroen hangen. En Jeroen is een van de meest marketing managers van een merk. Die echt verschrikkelijk bij de tijd is. Want Jeroen stuurde mij vandaag een mailtje. Dat er over een aantal weken... een ...preview uh, voor ons, uh, professionele jazzjorkies mag ik dan zeggen... Uh, ...mogelijk is bij een boekingskantoor uh, waar ik uh, dus door wordt vertegenwoordigd. En dan dacht ik van dat is een fucking slimme zet. Jeroen, hallo. Goedenavond, ja, Ik zeg goedenavond. Uh, jij bent uh, verbonden aan het merk uh, Pioneer. Uh, jullie hebben de markt compleet veroverd enkele jaren geleden. Terug uh, eerst met, uh, met de cd-spelertjes. En uh, toen langzaam aan de mengtafeltjes erbij gezet. En jullie kunnen gewoon nu niet meer weg. Jullie zijn gewoon zeg maar de SL-1200 die ooit... Onaantastbaar was in de club, dat zijn jullie tegenwoordig. Nou, grote complimenten. Ja, moet niet gekker worden, hè? Ik, heb, ik denk dat ik iets van je nodig heb. <laughs> ik heb. Ik heb gewoon iets gratis nodig, maar dat kom ik dadelijk wel op. Hey, vertel, jullie introduceerden een DJM 700 en dat is wereldnieuws. Ja, correct. Dus DJM 700 is ja, eigenlijk het tussenmodel tussen de 600 en de 800 en. Ja. 800 is topmodel voor clubs, nou ja, goed, en jongens zoals, zoals jij. Ja. En, maar er zijn natuurlijk ook heel veel jongens die thuis draaien. En uh, ja, voor wie zo'n grote en dure mengtafel niet altijd in bereik is. En ik denk dat uh, de 700 een mooi plekje daar... Uh... Dat is een Oké, okay, vertel even heel in het kort uh, zo'n zo uh, mengpnootje van tegenwoordig. Want uh, vroeger hadden wij gewoon het merk Datec. En uh, oh. dat zat in iedere club stond dat. En toen ineens was daar uh, Pioneer. En, en waarom zijn jullie nou gewoon op die plek terechtgekomen? Ik bedoel, waarom zie je in iedere club wereldwijd dat ding staan? Behalve in Amerika, want dan draaien ze met van die gekke mengtafels met draaiknopjes. Maar Amerikanen zijn sowieso niet goed, snik, zeg ik dan. <laughs> Ja, nou ja goed, kijk wat je, uh, wat je hebt. Kijk dat op een gegeven ogenblik DJ's die kunnen allemaal plaatjes draaien en mensen willen meer kunnen doen achter de achter decks. Daar komt dan een mengtafel met effecten, zodat de DJ's een veel grotere trucendoos kunnen opentrekken. Ja. En ik denk dat die toegevoegde waarde, ja, dat, dat mensen dat op een gegeven ogenblik inzien, die willen meer toevoegen in hun set. Ja. Ja, en dan heb je een mengtafel met, uh, met effecten nodig. Oké, okay. en dat idee zeg maar om even via de boekingskantoren van Dishyokies, even voor de luisteraars thuis, ja. ik ben uh, als Dishyokie uh, te boeken via een boekingskantoor. En dan kan je dan vragen of dat ik wil komen draaien, en dat doen heel veel in, in in de wereld. Uh, en uh, wij kregen ineens uh, allemaal een, een mailtje van uh, ja, Wij kunnen met onze handen er aan zitten En het apparaat komt pas over een maand, een maand uit geloof ik Ja dat klopt Kijk het is zo dat uh, vooruitgaande aan de, aan de modellen die naar de winkels toe gaan uh, Zijn altijd sample modellen Om uh, ja, testen in het veld te doen uh, ja, Reacties te peilen En natuurlijk om een stukje promotioneel werk te doen uh, Die modellen die stellen we natuurlijk graag ter beschikking Om uh, ja, de top DJ's alvast kennis te laten maken met het, uh, met het nieuwste van het nieuwste Doordat we een uh, goede relatie hebben met veel mensen en veel boekingskantoors, ja, sturen we die uitnodigingen rond uh, om mensen bij de producten te betrekken. Was dat nou een idee van jou? Ja. Echt waar? Ja. ja ik vind het echt briljant, want ik, heb, ik, bedoel, ik dacht echt zoiets van: nou, ja, je hebt gewoon direct de ingang gevonden naar de eindgebruiker. Heel slim, heel snel gedaan. Ja goed, kijk het is natuurlijk zo dat ik, uh, dat ik door de jaren heen, uh, ja goed ik ben zelf ook dj, dus vanuit het verleden ken ik al aardig wat mensen. Bij Pioneer is het, uh, die groep steeds verder gegroeid en ik, uh, ja, goed, ik zie het allemaal eigenlijk als ja, bijna als collega's en op zo'n manier kun je op een hele makkelijke manier mensen wat, uh, wat vertellen en uh, ja, gelukkig luisteren mensen daarnaar en vangen ze het op zoals jij het nu doet uh, Ralf. Wat kost een DJM 700 over anderhalve maand in de winkel? ja goed hij komt in uh, oktober en uh, hij zal een adviesprijs hebben van 1499 euro 1499 eigenlijk... euro Dat eigenlijk precies tussen de 600 en de 800 in aan uh, adviesprijs oké okay. ik zeg uh, jullie zijn verschrikkelijk snel bezig en verschrikkelijk goed bezig en uh, dank je voor de informatie en uh, ja, heel bedankt uh, Ronald ik uh, hoop je snel ergens in het veld weer te zien Gaan we zeker doen jongen dank voor je tijd hè tot later afgelopen week vreselijk misdragen in de uitzending van De Toestand in de Dans op Radio Rijnmond, waar je nu naar luistert. En toen heb ik een, een heel item gedaan over het geloof. En dat is me niet in dank afgenomen. Ik heb stenen door eruit gekregen, doodsbedreigingen, alles anders, alles andere dingen. Maar... We gaan het gewoon nog even dunnetjes over doen deze keer. Nee, het is echt. Uh, dit is gewoon de plaat voor mij van dit moment. Alleen het is niet zeg maar van die hele makkelijke muziek. Marcel, die vorige plaat die komt van een van een, uh, af. Je gooit het ding even naar mij toe. Sex, drugs, dr sex, drums, rock and rave. Ja. Wanneer komt het uit? Nou, het is nog de vraag of Radio DJs het genoeg uh, Of het uitspeel kan geven. Nou, het, het is een soort uh, project. Het, het, is ook een beetje, het is ook vrij hip om, uh, om uh, ja, oude nieuwe wave-achtige tracks, uh, een gitaar, extra gitaar en drums te geven en dat dan uh, op verzamelaars uit te brengen. En uh, ja, jij hebt het net gedraaid. Dus uh, als Kijk. ze hebben geluisterd zullen ze hem uh, volgende maand uitbrengen, denk ik. Stuur even een mailtje naar uh, dans d -a -n -s, at .nl, en we geven al je commentaar door aan de plaatmaatschappij. bij. We zijn erbij, we zijn erbij, we zijn erbij. Dit, dit is gewoon echt uh, een, een, een complete kerkdienst op je radio. En uh, dus uh, vraag ik het nog één keer. Uh, mocht, er, uh, mocht er ergens een pastoor zijn of een priester of weet ik veel welke geestelijke... Wij komen graag langs met het hele team van de Toestand in de Dans om er een, een, een, een leuke kerkdienst van te maken. Het lijkt me echt zo te gek. Ja, ga daar denk ik helemaal alleen in. Leon Brouwer, dit is jouw muziekje. Hi. Hi. Zeg het maar. Um, ja, ik heb een aantal dingen gevonden. Dus een cassette-dek oh, met USB. <laughs> voor uh, degene die het te lastig vinden om uh, het cassette-dek op je PC aan te sluiten. En dan al je oude cassettebandjes oh, yeah. over te zetten op je computer. En MP3'tjes van te maken. Dus kun je al je oude radio-shows van de Soul Show en dergelijke als MP3 uh, afluisteren. Al heeft uh, laatst een, uh, een, een Lifetime Achievement Award gekregen. Ik, en het was niet voorbereid, hè, deze 1-2. Nee, nee. Oké. Okay. Nee, maar je, je ziet nu op uh, internet zijn ook wel dingen weer terug te van oude radio-shows. Maar er zijn dus heel veel mensen die uh, vroeger hun, uh, hun shows op naam op een bandje. En uh, dat kan dus nu heel gemakkelijk weer uh, de computer in. Cool. Dan, uh, als je een hond hebt, dan is er nu een wooferang. Dat is een boemerang voor een hond. Als je een beetje een luie hond hebt, dan komt alsnog de stok die je weggooit, komt terug... Dus dat is lazy quality time met je huisdier. Ik zeg te gek. Hoe bedoel je, je? hij komt alsnog terug? Normaal gooi je een stok weg, gaat de hond hem halen. Hello. Ja. Nu uh, met de wooferang gooi je hem weg, maar komt hij in ieder geval heel eind terug. Ah, oké. Okay. Dus dat is voor luie honden. Hm. Um, ik hoorde dat Apple binnenkort met, uh, ik geloof morgen al zelfs met uh, de nieuwe iPod uh, introductie 4, komt. Uh, 4 september. 4 september. Ja. Nog een kleine week dus. Um, als je dus helemaal gek bent van, uh, van Apple. En dus Steve Jobs en Steve Wozniak, De oprichters uh, die inmiddels levende legendes zijn. Lego. Er is nu een Lego speelsetje. Dus dat is een leuk ja, cadeautje voor, uh, voor mensen die echt alles van Apple nee, willen. Maar zo nee maar even zonder. Nee maar even sorry. Maar stel dat je bent Steve Jobs. Dat is toch te gek. Ik zou dan iedere dag op weg naar mijn werk. Zou ik even tegen mijn chauffeur zeggen. Sorry even langs de Bart Schmidt. En dan loop jezelf de binnen en zeg je: Hallo, heeft u toevallig voor mij dat doosje waar ik uh, uh, zelf in zit? Ja, Te gek. Maar dat, dat kan ook misschien een afwijking van mezelf zijn die er nu ineens bovenkomt, dat ik het gewoon te gek vind om mezelf als lego in elkaar te zetten. Misschien moet ik naar de dokter morgen. Sorry. Sorry. Ja, ja, maar het is wel uh, het leuke doosje en ik vind, ja, ik vraag me wel af wat er gebeurt als Steve Jobs er niet meer is zeg maar. en nee, dat het ineens misgaat, dat hij tegen een boom rijdt. Wat, wat gaat Apple doen dan? Uh, de appel valt nooit ver van de boom. Dan. Nou, ik, maak, ik zou me wel zorgen maken dan. Een beetje. Vooral voor de aandelen dan. Maar, ja. Um, ik vond nog een, wel een hele goede uitvinding. Een kussen met gaten. De soundcatching cubic pillen. Dit is echt pillen. weer zo'n butt onderwerp. Nee, nee, nee, nee, helemaal nee. niet. Je nee. Oh, nee. Okay, ligt hier wel, wel, wel eens uh, televisie te kijken met één oor. Ik heb mijn uh, televisie af laten sluiten. Ik, ben ja, ik ook niet, kijk helemaal geen televisie, maar een dvd dan. Je ja. ligt een dvd'tje te kijken. Net nog gedaan. Met je ene oor. Die zit dan dichtgedrukt tegen de bank aan. Dus hoor je het eigenlijk mono. Oh, ik begrijp waar dat kussen heen gaat. Kijk. Je kan dus op diverse manieren op dat kussen gaan liggen. Maar is altijd, ja, oor, allebei je oren blijven dan eens open. En kan je dus of een telefoongesprek voeren. Maar ook dus televisie kijken. Waar, uh, waardoor je gewoon uh, perfect uh, gehoor hebt. Voor 18 dollar. Ik zeg uh, in rood en blauw. Nou, hartstikke leuk. Ik zeg feticheerd. Ja. Ik kwam nog iets tegen. Uh, Bigstring.com een uh, nieuwe e-mail uh, server provider. Ja, heb ik gelezen. Ik ben er helemaal bij. Je kan je je mail terughalen, begrijp ik. Ja, je hebt nee. hem gestuurd. Terughalen, ja. En je, hebt, uh, je hebt bijvoorbeeld de uh, Send All gedaan. Dus het hele bedrijf, Pfft. heb je gezegd van... Mijn vannacht baas, was fantastisch. Ik, van, ja, vannacht was fantastisch. Of die baas van me, wat een ontzettende pannenkoek. Ja. Send All, lastig. Die kan je dus nu terughalen of, uh, of aanpassen. En... Uh, als, je hem nog niet, uh, als hij nog niet geopend is. Daarnaast uh, kan je grotere attachments sturen en ook videomail en dergelijke. Er zijn wat kleine, wat kleine aanpassingen. Maar vooral het terughalen en aanpassen van je e-mail. Nog één keer dat de naam van het bedrijf? Bigstring.com. Bigstring.com. Ja. Oké. Okay. Um, ja, dat was het wel. Ja? Ja. Ik zit nog steeds een beetje met het kussen met het gat in mijn hoofd. Ik kwam ineens achter dat je ook met iets heel anders met het gat zou kunnen doen. Maar Misschien een beetje dezelfde zieke geest die ik heb vanwege dat Lego dingie, blokje. Nou, dankjewel Leon. Toestand in de dans. Oh, hé, hey, heel goed, Marcel. Ja, zeg het maar, Kom nog maar af. Kom, kom. Doe maar, doe maar, doe maar. Doe maar. Mag ik? Keer. Dit ja. is Herbert met Moving Like a Train. En dat hoor je, oh, Top? Zo fijn. Ja, je hoorde een beetje wat de sfeer hier binnen was. We waren even zwaar aan het kikken op onze nieuwe gear. We kunnen namelijk vanaf deze week CD's mixen. Ik wil niet zeggen dat het lijkt goed gaat, maar het is wel mogelijk. <laughs> ik zeg niks. Marcel, wat krijgen we volgende uur van jou voor onze toch tere oortjes? In ieder geval een, een interview met oh. Joost van Bellen. Ja, dat vind ik echt lachen. Dat is het ook, want ja. het is een pionier. Old school Joost in, ja. in het vak. Uh, Leon Brouwer. Wij doen de partyagenda En we interviewen Frank van het Prinsestheater, Theater. Want die heeft Robert Owens naar Nederland gebracht. Ik zag die borden in de stad hangen. I'll be your friend. Zal ik even opzoeken of ik die bij me heb? Dan kan ik hem misschien zo draaien. We zijn uh, over een minuutje of drie weer terug. En dan zeggen ze dat heel versnellend. Don't touch the bell, folks.